over U1 van Pits Pellock. Zometeen in U2 nog meer Dutch GT4 geweld. En natuurlijk ook nog de trio's die aan bod komen. Eerst nog even muziek en dan zijn we zometeen weer terug.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 We gaan gelijk verder met de Dutch GT4 met Sebastian Blekenmolen en Junior Strauss. De enige die ik eh, nog eigenlijk dan niet echt over gesproken heb is uh, Sebastian Blekenmolen van het welbekende Blekemoler geslacht. Uh, ja, Sebastian, want dit is uh, dan toch het uh, tweede weekend dat die Dutch GT4 uh, in actie komt. Wat vind je ervan? Ja, ik vond het uh, vanaf dat we de eerste ronde de baan op gingen eigenlijk een leuke auto en een leuk kampioenschap. Veel deelnemers, uh, best wel close uh, competitie. Dus ja, ik vind het een, fantastisch. Ja. Uh, en nu? Uh, hoe uh, heb je het er, uh, dit, uh, deze training er even vanaf gebracht? Nou ja, wij waren met Pasen... Uh, kijk, om, om al die verschillende auto's gelijk te krijgen... kregen sommige auto's wat straf erbij. Strafgewichten, wagenhoofd wordt iets aangepast. En met Pasen waren wij in verhouding iets te veel gestraft. Waardoor we gewoon rondplaats 7, 8, 9, 10 rondreden. En nu, uh, nu is alles nog meer geniveleerd. Uh, ja, ik had, had net een echt een topkwalificatie. Ik had de band gezet in de, of de tijd gezet in de eerste ronde toen de banden optimaal waren. Op de piek van de band. Ja, en dat resulteerde in de pol. Nou, oh, dat is dan uh, erg prettig natuurlijk. Ja, dat is erg prettig als je in één keer uh, P1 op het bord voorbij ziet komen. Ja. En ja, uiteindelijk kwam niemand er ook meer aan. En ja, het werd ook warmer en warmer. En dan zie je ook dat de baan uh, instort en de banden storten er ook doorheen. Nou weet ik ook dat je broer samen met uh, Peter van der Kolk een, uh, een, uh, ja, een soort equipe vormt. Uh, Jeroen, uh, ik weet niet of hij dit weekend meerijdt, maar dat, uh, yeah, ja, dat laat Ja, Jeroen die zit nu in, de, in, in Duitsland, hij draait uh, race in de Career Cup. En die start maandag achteraan, maar hij heeft gezegd dat hij ging winnen vanaf achter, Dus ik ben benieuwd, het moet hij eerst mij voorbij. <laughs> dat wordt dan heel erg leuk. Ja, twee broers die dan uh, uh, even elkaar gaan bestrijden. Uh, spiegels liggen er af, hoor. Okay, nou, nou goed, dat, dat, dat, dat zien we maandag. Maar even over jouw broer gesproken. Hij was nogal even een beetje gepikeerd in het... Uh, Kun je je dat voorstellen? Nou ja, we waren allemaal er best wel kwaad over. En, en nu hadden wij er nadeel bij en na, zij er ook nadeel bij. Maar het gaat niet om, om of je na een voordeel hebt. Want er zijn ook mensen bij die het ook belachelijk vonden die er een voordeel aan hadden. Maar het gaat weer om de organisatie die schrijft een regel uit. Waar, waar je uh, je strategie op baseert. En vervolgens uh, gaan ze van die regel afwijken. Waardoor de, uiteindelijk waardoor je de, het, het, het, het slechtste effect krijgt voor je strategie. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je boos bent en dat je dan ook stopt. Maar Jeroen had zoiets van, ja, laten we maar gaan rijden. Maar ik begrijp ook wel uh, Peter van der Kolk, ook heel erg nauw betrokken bij de klas als cup sponsor. Ik kan me goed voorstellen dat je zegt van, ja, luister nou eens, hier aan dit soort praktijken. Laten we niet een verkeerde weg inslaan. Laten we gewoon eerlijk naar elkaar zijn en gewoon dit soort dingen niet doen. Dus ik kan me goed voorstellen dat ze niet gereden hebben. Dus dat uh, is eigenlijk een beetje van, ja, een statement afgeven eigenlijk. Ja, ja, goed, wij hebben natuurlijk ook overwogen... Uh, bij ons was het niet echt aan de orde om niet te rijden. Wij stonden er toch al slecht voor. en ja, we schrokken ons van vier plekken op de grid. Ik geloof plaats 11 of plaats 15. Zoiets van ja, laten we het maar proberen en kijken wat de auto doet. Want hey, voor ons was het ook belangrijk dat we testkilometers maakten. En een race is de beste test die je maar kan doen. Dus wij wilden gewoon wel graag rijden. En dat resulteerde uiteindelijk in de zesde plaats. Even over nog een stukje asfalt wat ergens neergezet is op het circuit. Merk je dat verschil? Ik weet het niet. Ja, natuurlijk merk je verschil. Je merk absoluut verschil. Maar ik, ik weet niet of het sneller is, uiteindelijk de tijden die nu gereden zijn, het met zomaar het is ook ongeveer gereden. Uh, dus ik, ja, ik kan het moeilijk zeggen, het, het, het rijdt in ieder geval wel fijner. Ja. Uh, even voor de, alle duidelijkheid, waar ligt het precies? Uh, vanaf de S-bocht tot aan start-finish, meen ik. Oh, dus dat is uh, helemaal vernieuwd? Ja, nee, maar dat was wel het, het oude oude asfalt, van ik denk een jaartje, ff, nou, laten we zeggen 15 geleden. En, en Zandvoort heeft altijd de naam, wat ook zo is dat de, de banden hier heel snel slijten. En het is vermoedelijk is dat van dat stukje asfalt. We hebben gisteren ook een long run gedaan, uh, zeg maar een lange, lange rit, een lange test van, uh, van 50 minuten. Dus een race-simulatie van, uh, van de GT4 race, de, de lange GT4-race en de banden bleven gewoon goed na, na 25 ronden. En die banden waren ook alweer 12, 13 rondjes oud. Dus effectief reden we 40 rond op die banden, terwijl normaal gesproken na, na 30 rondjes dan, uh, kun je ze echt uh, uit vuil zetten. Nog even wat anders, want uh, jouw broer rijdt ook A1 GP. We hebben allemaal de krant kunnen lezen, het verdwijnt uit Zandvoort. Uh, ja, is dat ja, jammer voor Zandvoort en prettig voor Assen? Ja, voor Assen zal het zeker prettig zijn en voor Zandvoort heel erg jammer. Uh, ja, het is zo nog maar een klein beetje de vraag of het überhaupt doorgang gaat vinden natuurlijk. Met, uh, met de huidige crisis en alles. Dus ja, ik hoop dat het doorgaat voor Jeroen. Ik hoop dat het doorgaat voor A1 en voor Jan. Maar ja, ik, hoop, ja, ik vind het wel jammer dat het niet in Zandvoort is, want de sfeer die we hier natuurlijk een paar keer geproefd mogen hebben, ja, dat is, was, was het mooiste wat ik ooit meegemaakt heb meegemaakt. Uh, je geeft dat uh, aan, uh, uh, ziet er een beetje crisis binnen de A1? zover jij dat weet? Ja, nou ja, binnen de hele Ootsport natuurlijk wel een beetje. Alhoewel het op Zandvoort nog niet te merken is, maar ja, dat, soort, dat soort internationale dure klassen hebben het gewoon zwaarder. Dat, dat, dat is helemaal geen geheim. Uh, ja, want vorige week uh, hier in Zandvoort werd er uh, door de stichting in Zandvoort gezet. Er zijn nog wat openstaande rekeningen die nog betaald moeten worden door de A1-organisatie zelf? Oh, dat kan best. Ik heb dat van meerskwis gehoord, ja. Dus dat uh, weet je dan wel. Uh, goed, uh, nou even voor uh, jezelf. Uh, dit weekend, heb je een doel gesteld? Ja, winnen natuurlijk. Uh, we zijn goed begonnen. <laughs> ik wens ik je daar heel veel succes bij. Ja, dankjewel. Pizza Pena! Je keert in ieder geval niks aan je Engelse taal, want ja, als je in Amerika zit, dan moet je alleen maar Engels praten. Ja, dat klopt. We zijn nu weer terug in Nederland en dan zou je denken van, uh, nou, lekker Nederlands praten. Maar uh, we rijden dit weekend in de GT, Dutch GT4 met een Aston Martin en daar horen we dan natuurlijk Engelse engineers van uh, ProDrive. Want die, uh, junior uh, Strauws, uh, da, daar praten we even mee, uh, met Wim de Pundert. Aparte combinatie. Ja, Wim rijdt ook niet. Dus. Oh, hij rijdt niet? Nee, dat is makkelijk. Nee, het is alleen uh, het is de juniors show dit weekend. We hebben pole position voor de eerste race. De tweede race starten we derde. En de laatste race starten we weer pole. Dus dat is mooi. Ja, starten we pole. En dan heb je het uh, over de Austin Martin. Uh, waarvoor jij hier... Uh, is dat eenmalig dat je meedoet in dit uh, Dutch GTA 4? Of uh, moeten we dat nog afwachten? Uh, hoe dat verder gaat in de loop van het seizoen? Nou, met mijn sponsors Knaus en Shell hebben we afgesproken dat als ik niet in Amerika 1, 2 of 3 sta, dat ik dan geselecteerde races uh, hier in Europa kom rijden. Uh, op dit moment sta ik vierde, daarom ben ik ook hier dit weekend. Anders had ik nu een IndyCar race op Milwaukee. Um, dus je gaat me zeker meer zien. Of dat in Nederland is, dat weet ik niet, want die races zijn over heel Europa. Misschien komt het nog zo uit. Ja, Milwaukee, daar ja, heb je het over, uh, race in de Indy Lights. De klas uh, niet op tv te volgen, maar wel uh, via livestream op internet. Uh, we hebben je races uh, gevolgd daar. Begin van het seizoen daar ging uh, geweldig. Zeker, maar je kan het uh, op SBS volgen. Elke zondag hebben we een half uur uh, tv. Um, in het Begin van het seizoen hebben we eerst twee races gewonnen. Daarna hadden we wat pechauto uitgebrand en daarna hadden we twee oval races. En dat was totaal nieuw voor mij. Toch uh, ja, in de top 10. Dus daar uh, ben ik wel blij mee. We staan nu uh, vierde in het kampioenschap. Uh, hoe, hoe, hoe, ja, hoe is dat uh, dan toch? Ja, meedoen, vierde plaats. Dat, dan, dan wil je toch uh, proberen om uh, aansluiting met die top te houden lijkt mij. Zeker, maar ja, dat gaat nu niet lukken. Nu we natuurlijk een raceweekend missen. Uh, dat is jammer. Maar uh, ja, Shell vond het uh, belangrijker dat ik hier in Europa de kleuren vertegenwoordigde. Dus uh, dan doe je er niks aan. Hink je dan nog, uh, nog wel eens een beetje op twee gedachtes? Of uh, is het dan toch een beetje de focus nog uh, op die, in die uh, lights? Ja, ik ben in dienst van. Dus uh, ja, dan, dan houdt het toch een beetje op. Ja, ik rijd natuurlijk, om heel eerlijk te zijn, rijd ik liever in Amerika dan hier op Zandvoort. Gelukkig is het mooi weer en het regent niet. Dat zou het nog wel uh, compleet maken. Maar uh, ja, het is jammer. Even over het leven in Amerika, want je, ja, je bent er nu al een tijdje ben je in Amerika actief. Uh, hoe anders is dat uh, Amerika ten opzichte van Nederland? Ja, groot verschil. Uh, ja, sowieso als je hier in Nederland race, dan slaap je gewoon thuis. Daar zit je natuurlijk altijd in een hotel. Daar ben ik nu wel gewend na drie jaar daar racen. Elke avond uh, kom je mensen tegen op straat die je herkennen, omdat je daar alles live op tv is en uh, zes keer herhaald wordt. Ja, dat is toch wel grappig. Dan zie je dat het in Amerika meer impact heeft dan, dat je hier, uh, dan die acht jaar die je hier in Nederland hebt gereden. Je krijgt er ook gratis eten en drinken in restaurants. Dat heb ik in mijn hele Europese of Nederlandse carrière nog nooit meegemaakt. Dus dat is heel erg gaaf. Even nog over uh, de Indy 500. Ik neem aan dat jij ook uh, hebt zitten kijken. Uh, ja, is dat uh, een droom? Geweldig. Super spektakel. En uh, ik ben er volgend jaar bij. Jij bent er volgend jaar bij? Ja. Ja, dit jaar heb je ook in die rijden, dat was het 100 mijl of 200 wat jullie rijden. Hoe is dat op zo'n oval? Ja, 100 mijl op zo'n oval is, uh, is, is apart. Het is een uh, willekeurig om zo maar te zeggen. Uh, onder een paar rondes vliegen we iemand af met de 300 de muur in. Is het altijd maar kijken hoe het met hem gaat. Uh, veel rotzooi op de baan en veel achter de safety car rijden. Ja, het is toch wel even heavy. Ja, zeker, zeker als een uh, Europese rijder, als je niet met OVOLS bent opgegroeid, is het een, een hele omschakeling. Wat is het uh, meeste billenknijpen? De snelheid? Of de, met de snelheid zo dicht op elkaar zitten? Ja, het uh, het, uh, het onvoorspelbare is dat je niet weet waar de grens is. Als de auto gaat glijden, dan uh, is de aerodynamica, die vleugels komen onder een hoek te staan en dan glijden ze sowieso gewoon van de baan af. Dus ja, die grens vinden, dat is heel erg moeilijk. Het is niet dat je even een bochtje doordrift of even, uh, zoals op Zandvoort, of even de grindbak in gaat. Want je zit gelijk de betonnen muur in daar. Uh, kennen we vanuit uh, Indie-races, uh, daar hebben ze spotters Wordt daar ook al mee gewerkt in de Indie-lights? Ja, ja uh, twee of drie spotters per race die uh, alle hoek en gaten van het circuit in elkaar in de gaten houden. En dan hoor je van, uh, hij zit onder, hij zit onder, hij zit onder. Want die kleine spiegels, trillen een beetje te hard met 300 om, uh, om wat te zien... En je moet natuurlijk ook een beetje voor je kijken wat er allemaal gebeurt. Dat gaat allemaal zo snel. Je ziet iets in de 14e flits gebeuren en dan ben je er al. Ja, die uh, jongens en uh, ook uh, dames in de Indy Lights. Want het is onder een uh, Pippa Man hè, die daar ook mee rijdt. Is ook een groot deel wat toch uit Europa overgekomen is. Hè? Ja, zoals in de GP2. Uh, opstapklas voor de Formule 1 en in de Lights voor de IndyCar serie. Uh, ja, het is een internationaal veld met uh, heel veel nationaliteiten die vertegenwoordigd zijn. Er rijden twee dames in mee in, uh, in onze races. En eentje die, uh, ja, die rijdt dit weekend niet mee in Milwaukee. Want die was een beetje te hard gecrest op Indy. Dus, uh, yeah. Ja, uh, maar je zei net uh, een uh, vijf of zinnen terug uh, over... Ik ben er volgend jaar bij bij die IndyCar 500. Dan, uh, dan moet je toch wel erg zeker van je zaak zijn. Ja. ja. ja. Verklaar je nader. Ja, ik ben er gewoon bij. Ja. Heb jij uh, goede vriendjes uh, dan ergens uh, zitten, die uh, jou welwillig zijn? Nou, ook vriendinnen daar uh, oh. in Indië. <laughs> Oké, okay, nou, ik dank je, dank je wel. je seems to me like the days Dat was David Guetta met de Nog meer Dutch GT4 geweld. Junior Strauss over zijn eerste race. We hebben Den Otter en ook nog de Prinsen aan het woord. Ja, je had Paul, maar uh, dan komt het echt in de laatste ronde en dan pak je uiteindelijk nog de winst. Ja, echt hè. <laughs> ik, uh... Dat is wel heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ik, ik was al gewaarschuwd voor de start, want er stond een Ginetta naast, daarnaast. Er was een hele lichte auto. En die Aston Martin waar ik in rijde, zit een flipperbak in. Het als in een Xiaomi's Ferrari vroeger. Ik kon gewoon uh, schakelen. Uh, maar geen koppeling. Dus je kan niet bij de start je koppeling laten schieten. En dan als je te veel wielspin hebt een beetje je koppeling erbij pakken. Je moet gewoon op je rem. En als het licht uitgaat moet je gas geven. En dan dumpt die auto zelf de koppeling. Ja dat werkt natuurlijk niet. Dus uh, ja, ik had een slechte start. Maar gelukkig Jan Joris veel geloof ik naast me ook. Toen kwam wel die M3. Uh, die kwam me uh, voorbij op het rechte stuk. De BMW. En uh, nou, toen hebben we de hele race leuk gevochten. Mijn maatje Christian Frankenhout die kwam me ook nog voorbij. Uh, die heeft ook wel eens in mijn auto gereden. Dus die weet hoe die rijdt. En uh, nou, we hebben een heel leuk gevecht gehad. Uiteindelijk Chris voorbij. En in de allerlaatste ronde ook nog uh, ja, de BMW M3 voorbij. Mijn pa die rijdt zelf in de BMW M3. Dus die vond het allemaal geweldig. En een uh, super race. En ik wil graag het HTP Racing Team uh, bedanken voor, uh, voor de goede auto die ze hebben neergezet. Ze hadden maar twee dagen de tijd om het te prepareren. Dus uh, ze hebben een goede job gedaan. Kan je dan nog binnen die twee dagen dan toch nog iets met dat team uh, heel snel uh, iets, iets, iets op poten zetten? Want ja, daar komt het natuurlijk ook op neer in zo'n wedstrijd als deze. Want dat moet er dan in één keer wel uitkomen. Ja, het is, nou, het is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Maar uh, ik heb eergister tot drie uur s'nachts, zijn we aan sleutelen geweest, gisteravond tot twee uur s'nachts. Morgen ook de rijdersbriefing gemist om 8 uur. Dus uh, nee. lag je nog te slapen? Nou, ik wou vroeg op het circuit, zijn, maar ik kwam, ik kwam mijn bed niet uit. Het lukte me gewoon niet. Maar het team heeft heel hard gewerkt. Tot die, tot, ja, dus tot diep, in de, nou, niet diep in de nacht, gewoon tot in de nacht. En uh, nou, de auto was goed. Ik ben benieuwd hoe de race is op maandag gaan. En dan hebben we ook een race van 50 minuten. Deze was maar 25. Maar ik denk dat we een hele goede basis hebben. gt 4, smaakt toch nog even naar meer, zo'n beetje. Zo'n wedstrijd als deze. Ja, het smaakt zeker een meer. Gelukkig hebben we er drie in één, in één, weekend, in één raceweekend, dat vind ik leuk. En, uh, en nou, ik hoop dat ik nog een keer uh, wat andere races hier met de GT4 dit jaar mee kan rijden als ik niet in Amerika in de Firestone Indie Lights hoef te rijden. Zult zien, dankjewel. Dank je. Het podium voor Robert en Otter in de Gentleman's Cup. Zo wordt hij een beetje omschreven: is binnen uh, belangrijk voor je eventjes deze stap? Nou, uh, Gentleman's Cup. Zeg mij op zich niet zo. De uh, gentleman's klasse binnen de Dutch GT4. Ja, maar dan nog, weet je, ja. Uh, belangrijk, nee. Uh, nee. We willen gewoon uh, sowieso gaan eerst worden. Je, je nou, je wilt... Dat is wel een opgave natuurlijk, dus dat is ook niet makkelijk. Maar uh, natuurlijk nee, is dat uh, hartstikke leuk als je als gentleman's driver wel... Uh, maar het gaat mij over, overal, toch? Overal. Uh, uh, ja, nou, je rijdt in een corvette samen met uh, Danny van Dongen. Uh, volgens mij heb je wel eens eerder met, uh, met Danny uh, gereden. Uh, ja, maar nog niet zoveel hoor. Uh, nee, vorig jaar één keertje samen. Nee. Maar hij is wel een vriendje van mij geworden. en uh, zo, We hebben ook dit jaar dan besloten samen te gaan rijden. Maar... Nee, ik heb nog niet zoveel met Danny geweest. Dus dit is eigenlijk uh, nu de opmaat naar, uh, naar meer uh, samenwerkingen? Ja, in de endurance races wel, ja. Goed, uh, ga ik even naar je buurman. Uh, dat is uh, PC van Oranje, zoals die wordt uh, genoemd. Uh, ja, uh, jullie hadden natuurlijk uh, bij de paasracers een, uh, een uh, goede presentatie uh, verzorgd... Uh, wat betreft het Racing Team Holland. Uh, nou ja, vandaag toch een podiumplek? Nee, het ging 100 beter. Als je kijkt naar de vorige keer, uh, had ik geen stuurbekrachtiging en Bernard bleef die staan in de tweede versnelling. Dus dit is natuurlijk uh, bring it home. En uh, dat ging goed. Ik moet wel zeggen dat uh, de start was weer werelds. Ik heb echt tot nu toe gewoon een hele goede start meegemaakt. En uh, schoof me meteen een aantal plaatsen op om me vervolgens twee ronden verder. Of eigenlijk ja, één ronde verder weer prijs te geven door uh, verkeerd te schakelen. Dus toen gingen van de vijf die ik had ingehaald, kwamen er drie weer voorbij. En uiteindelijk heb ik daar weer één van gepakt. Dus... Uh, ik ben per wel vooruit gegaan. En gefinished op het podium. En ja goed, uh, zoals, we hebben, zoals hij al zei. Uh, het is natuurlijk wel zo dat... Uh, het is natuurlijk Gentleman's Cup. Maar aan de andere kant, je rijdt wel met uh, de beste van Nederland. Dit is natuurlijk een klasse GT4. De GT4 trekt natuurlijk de de creme van de Nederlandse autosport aan. En als je dan op uh, deze plekken eindigt, denk ik dat je het helemaal niet slecht doet. Even, want ja, je vindt het natuurlijk dan ook even... Als racer natuurlijk altijd prettig als je dan nog mensen weet te passeren in een, in een wedstrijd. Dus uh, in dat opzicht uh, maak je wel heel veel stappen in dat, uh, in dat opzicht. Ja, want ik had uh, gisteren eigenlijk uh, bij de vrije training gewoon een dramadag. Uh, ik kwam niet verder dan uh, een seconde van mijn al uh, ook niet goede beste tijd. En uh, nu uh, kwam ik een seconde eronder bij de kwalificatie van mijn al niet beste, uh, beste tijd. Die ik daar voor, uh, bij paas had gereden. Volg je het nog? Nog? Dus uh, nee, dus was het was echt leuk. Dus ik was al heel tevreden hè, met mijn plek. En al nog zo'n wereldstart. Ja, dan, uh, dan, uh, ik voelde eigenlijk weinig spanning. Het ging meteen goed. Alleen wat je wel merkt is dat het is warm. En die banden, ja, die krijgen op z'n donder. Dus je moet echt met die endurance uh, op maandag, dan moeten er wel uh, keuzes gemaakt worden. Dan moet je echt gaan voor, oké, okay, laat dat gaatje maar wat groter worden. Want dan kan nummer twee kan het inhalen. Want je moet het wel zien vol te houden, hè, die concentratie. Uh, ga ik even naar je broer uh, toe, uh, want uh, jij bent uh, dan uh, tweede geworden vandaag. Uh, ja, zit er nou nog uh, meer in? Denk je dat je Den Otter, of ja, dat je hem nog uh, een keer uh, ergens uh, kan verschalken uh, dit seizoen? Ja, nou, ik denk dat er absoluut meer in zat. Ik, ik zat op een gegeven moment, uh, liet ik een beetje wat plekjes vallen toen die Essen helemaal dwars ging. En toen zat ik iedereen, uh, die zat eigenlijk rechts van me. Dan had ik hem wel buiten er gewoon op kunnen zetten en dan had ik wat mensen uh, nog achter me kunnen laten... Maar ja, ik wist wel wat er gebeurde dat ook mensen niet zouden kijken. Dus ik dacht, nou weet je, de auto behoud is uh, belangrijker en we rijden toch op deze plek. Uh, ik, had, ik, was, ik kon hem goed achter me houden, behalve in de Vodafone. En uh, de andere plekken liep ik uh, eigenlijk overal weer uit. Uh, dus ik denk dat als ik die Vodafone op een of andere manier verloor, ik kon ik de aansluiting daarbij niemand vinden. Dus daar, was echt, uh, daar verloor ik denk ik iedere ronde minimaal een halve seconde. Uh, of, sorry, Bos Uit, uh, waar ik gewoon echt grippen... Uh, je zag het misschien ook. Ik was zeg maar iedere keer uh, bij Bos Uit, uh, lag ik helemaal af. En dan uh, was ik uh, eigenlijk bij, uh, bij de Kuma's, zat ik er weer... Uh, of al eerder dat ik alweer op inhalen uh, pees. Dus, uh, dus er zit zeker meer in. We moeten eventjes kijken hoe, we die grip, uh, hoe ik die grippen daarin... Die eigenlijk toch een hele belangrijke bochten beter kan houden. En ik denk dat er ook nog zeker een betere kwalificatie in zit. We hadden wat rommelige een remproblemen. Uh, uh, en uh, geen stuurbekrachtiging, dan is het om, dan vanaf daar in de kwalificatie te stappen. Ik reed ook iets van 17e langzamer dan de vorige keer. Uh, ik denk dat als je iets betere kwalificatie haalt, want ik zag erna dan, dan, dan denk ik dat je tempo uh, hopelijk aan van beginnen begin van wat meer vooraan de aansluiting nog kan vinden. En uh, Ik zag dat er nog een redelijk dicht traintje voor ons blijven. Dus de tempo, uh, ik denk dat het redelijk is en er is nog heel veel ruimte voor verbetering. Het is pas de tweede race, dus... Uh... Uh, scheelt het ook uh, dat daar dus nieuw asfalt, of tenminste die andere asfaltlaag uh, is neergelegd zeg maar, bij, uh, bij de S-bocht uh, richting de, de Kuma-bocht? Scheelt dat uh, voor jullie dan ook? We hoorden wel eens uh, ja, van, uh, van de mensen uit het Dutch GT4 dat juist dat banden daardoor wel eens wat, uh, wat uh, meer slijtage hadden. Uh, scheelt dat toch voor jullie ook? Nou, Ik had daar een, een negatief effect op als ik ook de data verkeek. Uh, in zich, gevoelsmatig kan je zeker in het tweede gedeelte van de Audi S kan je veel sneller op je gas. Maar als ik tot naar de data keek, van, en ook bij Jan en uh, bij ons gehele team... ...zag je niet dat we sneller waren op het nieuwe asfaltstuk. Uh, uh, dus eigenlijk geen verschil. En in de race was ik er nu beduidend langzamer in. Het, uh, met nou, bandenslijtage uh, verloor ik daar meer dan uh, vorige race. Dus, uh, dus het, ja, en misschien is dat dat je iets andere lijn moet rijden of uh, andere banden sparen. Maar uh, ik kon als ik zelfs in de slipsteam echt uh, bos uit. Gewoon dezelfde lijn achter de Porsches dingen. Uh, nou, ik gede eruit, dus... Uh, Even over de auto. Uh, ik heb nu wel het idee, een beetje het idee dat jullie nu echt uh, een beetje op stoom komen. Jij en je broer in die, uh, in die Ford Mustang. Ja nou, eerlijk gezegd was eigenlijk de eerste race natuurlijk voor mij. Uh, eigenlijk uh, natuurlijk uh, een te goede start natuurlijk. Om vanaf een uh, achtste plek te kunnen kwalificeren door rijden naar een tweede plek. Uh, dus uh, dat betreft valt alles te dalen weer uh, snel in en niet. Maar goed toen krijgt iedereen zijn team allemaal uh, de auto's net. Dus dan zie je natuurlijk dat uh, de meters uh, voor een heleboel teams hebben gemaakt. Uh, nou, ik was er even tussenuit vanwege de operatie en uh, nu eigenlijk pas net op de baan. Dus we hebben nog niet echt kunnen trainen, maar ik denk dat we de auto en het team goed hebben staan. Dus ik, ik, ik verwacht dat we voor de volgende race wel wat uh, uh, meters nog moeten kunnen maken. Hoop ik niet, in ieder geval. Goed, dankjewel. Ja, okay, bedankt. Zet je radio op pole position. Pole position, ZFM race radio. Dat was Steven Duffy met Kiss Me. We gaan verder met de Clio Cup. Onder andere Marcel Duits, Sina Verschuur en Sandra van der Sloot komen aan het woord. We gaan even in gesprek met de heer Duits. Want die deed ons een beetje uh, het schrik om ons hart te slaan. Ergens een uitstapje bij de schijfvlak, Maar het zag er in eerste instantie niet uh, best uit. Uh, hele stukken van de film heb je gemist. Wat was er gebeurd? Ja, ik heb het teruggezien via internet. Dus uh, ik weet zelf ook niet meer. En, uh, ik ja, kwam bij in het uh, Kennemer, uh, volgens mijn gastenhuis uh, in Haarlem. Dus uh, maar ja, gelukkig alles goed. En uh, wel hersenschurringen van een paar weken echt hoofdpijn gehouden. En een be beetje zware nek. Maar voor de rest, uh, we zijn er weer. Ja, maar want, uh, want een, uh, een hersenschurring, het is niet binnen een week weer even fijn uh, en we gaan weer alles doen? Nee, absoluut niet. Nee, ik heb echt wel, uh, wel vier, vijf weken echt uh, ja, pijn in het hoofd gehouden. Heel veel geslapen de eerste paar weken. En uh, ja, je... je, je je moet luisteren naar je lichaam en uh, dat doe je ook echt wel hoor, want je bent echt niet het, uh, het mannetje als je zoiets hebt. Het is wel een periode geweest waar het, uh, de familie Duits op de circuits niet heeft meegezeten. Hè? Want je, daarvoor hadden jullie op Hockheim met die uh, Clio. En ik geloof een week daarvoor je vader uh, die met de uh, golf uh, flink hard was gegaan. En jij als uh, toetje, mogen we daarmee concluderen dat sluiten we af? Ja, ik hoop het wel. Ik zei vanmorgen ook nog tegen iemand, uh, mijn ja, vader heeft de laatste tijd nog wel een paar klappertjes meegemaakt. Ja, ik heb in principe acht jaar lang nooit wel echt wat gehad. En nu dan, uh, nu dan ja, een beste wel. En, uh, maar ja, het hoort bij het spelletje, zegt men. En, dus ik klop het af. En uh, als dit het ene is in acht jaar tijd, dan denk ik dat er een hele hoop anderen zouden zeggen van... Nou, dat teken ik ook voor. Dus ja, waarom we even vol goede moed erin gaan. hoort bij het spelletje, zeg je. Dat zeg je net met woorden, maar volgens mij heb je vanmorgen al gezegd uh, met daden. Want uh, na zoiets terugkomen en dan derde kwalificeren, dat is dan uh, heel sterk. Ja, absoluut. Ik ben er heel blij mee. En uh, dat zegt ook wel wat van uh, dat Pasen geen uh, eendagsvlieg was, uh, die derde kwalificatiestijd. En uh, ja, nog nooit in de 57 gereden. En dan nu gelijk een 1,57-6. Dus ook uh, ja, een halve seconde van mijn persoonlijk record af. En uh, ja, ja, het gaat gewoon goed. Ik, ik snap het spelletje steeds meer en meer. En uh, ik denk nu wel dat ik echt kan zeggen van, uh, dat ik echt bij de top uh, van het Clioveld zit. Ja, we hadden het net al met menno Q's erover. Een stuk uh, circuit uh, nieuw asfalt. Heeft dat uh, op die auto waar jij in rijdt, voorwiel aan drijven, de invloed daarop? Um, op de voorwiel uh, de Clio dus. Uh, ik denk dat, die, uh, dat het niet slechter is, laat ik het zo zeggen. Uh, want ja, het is mooi egaal uh, asfalt natuurlijk. Dus het Cliootje die heeft al veel grip. En uh, je stuurt hem er gewoon lekker soepel doorheen. Maar ik heb vorige week met de Evo van mijn vader gereden. De, met vierwieldrive is toch iets meer pk's en meer zoeken. En toen had ik niet echt het idee van nou, nou, er was echt meer zoeken naar grip. En uh, ja, Clio hebt dat absoluut niet. Dus ja, wat, wat nou sneller is voor, de, voor welke auto dan ook. Ja, ik denk moeilijk te zeggen. De plek waar het uh, met Paas gebeurde. Is het uh, jou opgevallen dat daar wat veranderd is? Nee, uh, nee helemaal niks. Want uh, ik pak eigenlijk altijd het curbje mee. En uh, vorige week dus met de Evo... Uh, heb ik hem een keer met een ja, mindere vaart uh, helemaal meegepakt. Maar ja, het is voor mij eigenlijk nog een raadsel hoe het had kunnen gebeuren. Maar wat ik wel weet is gewoon dat die auto iets los is gekomen. En uh, wat de boosdoener is geweest, puur de, de eerste ronde nog koude banden. En uh, daardoor gewoon gelijk uh, uitgebroken die auto. Trek je dan, dan ook in dat opzicht dan gewoon daar weer een les uit? Uh, nou, Ik denk niet dat je dat kunt. Want uh, het Clioveld is zo extreem uh, competitief dat je vanaf bocht 1 gewoon vol moet knallen. Het enige wat je nu misschien wel meer op gaat letten... ...is om nog meer en beter op te warmen. En, uh, maar de, de paas uh, ja, was eigenlijk een, een addertje onder het gras. Dat zaterdag was het gewoon veel warmer. En uh, toen kon het dus wel makkelijk. En s maandags ja, misschien heb ik het wel een klein beetje onderschat... Dat, we, ...dat de banden toch nog niet helemaal lekker op temperatuur had. En ja, dan pak je zoiets mee en, uh, en dan gebeurt zoiets. Dus ja, misschien het enige les die ik nu misschien zou kunnen zeggen is dat ik uh, vanmiddag de eerste ronde, dat ik die cup niet helemaal vol op meepak. En dat, dat is denk ik de enige les. Maar voor de rest. Uh, nee. nog, nog even terug naar dat moment dat dat gebeurde hè, tijdens de Paasraces. Uh, dan uh, zit je in het ziekenhuis. Ja, dan moet er volgens mij ook nog uh, een stroom aan sms'jes uh, op een gegeven moment binnenkomen. Ja, dat klopt heel veel. Ik heb uh, echt heel veel ja, aandacht gekregen, uh, zeg maar. Dus dat, uh, dat doet uh, superveel met je, want dat uh, ja, betekent ook daar goed in de groep liggen natuurlijk. En dat uh, ja, vind ik leuk, hoop vrienden. En uh, ja, s'avonds heb ik het ding maar uitgezet, want uh, dat bleef eigenlijk maar doorgaan. En uh, ja, nogmaals zo'n hersenskuring, je bent gewoon helemaal, uh, helemaal dood op. En uh, dan merk je toch wel dat vanuit kop kopje eigenlijk je hele lichaam wordt bestuurd. dus uh, Maar het is wel super uh, dat mensen reageren en bij ons thuis op de zaak gewoon bellen, collega-rijders en... Uh, ja, dat doet gewoon veel met je. En dan weet je ook gewoon dat je, ja, dat je gewoon een graag geziende gast bent, denk ik, hier op het circuit. De auto, zoals hij er nu uitzien kunnen de conclusie trekken dat hetgene wat geel is, nog over is van Paasen? Ja, heel goed gezien, Willem. <lacht> heel goed. <lacht> en uh, ik denk gistermorgen, ik zat uh, in het autootje hier naartoe. En uh, ik denk, nou, dat wordt wat. Hè? Want uh, ja, hij is gewoon niet, we konden hem niet op tijd klaar krijgen. Dus ik ben al lang blij dat we in ieder geval een... Uh, een competitieve auto hebben, maar de uitstraling nog van, nie, van nul. Maar uh, ja, ik zag hem uh, gistermorgen en uh, nou, hij lijkt heel veel op de Brown, de Formule 1 Brown. Uh, en die doen het goed, dus uh, daar heb ik hem bij aangesloten. Oké, mooi zo. veel succes. We uh, zien je ongetwijfeld vanmiddag serieus eerste raceholder. Daar gaan we je volgen. Ja, dankjewel. Pizza! presentaties zijn in ontvangst genomen, maar je reed ook wel uh, op een gegeven moment wel heel erg los. Ja, uh, eigenlijk door de pitstop zo te plannen dat ik uh, even één rondje vrij baan had, uh, was het mijn bedoeling om gewoon één rondje kerk te stampen voor Robert terechtgekomen. Nou, die kwa daar kwam ik ook voor terecht en hij kwam uh, gelijk naast Melvin de grote uh, te rijden en die gingen met elkaar in gevecht, waardoor ik eigenlijk best wel makkelijk kon wegrijden. En kijk, ik, ik reed wel op de limiet en was wel aan het stampen, maar hun gingen met elkaar in gevecht, dus dan merk je toch wel dat je in een klein gaatje staat en ja, dat gaatje werd steeds groter. Dus de reverse startgrid heeft voor jou dit keer wel geholpen? Ja, voor mij heeft hij zeker geholpen. Natuurlijk als tweede gestart en dan hoop je natuurlijk altijd op een overwinning. Je hebt een bepaald plan in je hoofd wat je wil gaan uitvoeren. Maar ja, dat moet het ook maar net zo zien te lopen. Ik probeerde bij Robert nog even de aanval te openen in de Tarzan. Waardoor we elkaar uh, licht uh, hebben geraakt eigenlijk. Maar voor de rest, uh, autootje alleen nog prima. Heel de race uh, topauto gehad. Waardoor ik eigenlijk best wel uh, op tempo kon blijven rijden. Dus uh, dat was helemaal goed. Dit smaakt volgens mij wel een beetje naar meer, hè? want uh, ja, het is er nu eindelijk... Uh, ja, jullie hebben vorig jaar natuurlijk ook uh, goed uh, meegedaan, en nu, maar nu uh, is, is het uh, weer een beetje... Uh, ja, dak er een beetje af. Ja, nu, nu zeker, want uh, je, kan, je ziet gewoon dat wij alle twee, dat is de twee enige twee dames, gewoon... Elke race op het podium hebben we gestaan. En dat is natuurlijk ook best wel uniek en ook superleuk. Goed voor het kampioenschap, want je wil toch wel gewoon je punten binnenhalen. Kijk, Robert en Maureen zijn of uitgevallen of ver achterin geëindigd, ik weet het niet. Maar in ieder geval niet bij ons in de buurt. En dat is voor ons weer gunstig en daar denk je toch ook wel een beetje aan. Nou, Sandra uh, zei net uh, van, ja, motiveren jullie elkaar? Ja, want ik weet gewoon als zij sneller is, dan, dan, dan geeft mij dat nog meer motivatie om, uh, om sneller te worden nog. En, uh, en ja, je wilt, elkaar, je wilt allebei winnen en je probeert elkaar als het moet ook te helpen, maar uiteindelijk ga je toch voor je eigen handje. Ontlopen jullie nou echt veel elkaar? Ik, ik vind eigenlijk niet. Tot nu toe hebben we niet zoveel last van elkaar. We hebben misschien vorig jaar één race gehad dat we achter elkaar reden. Maar op een of andere manier kwalificeert zij zich altijd voorin en ik dan op de zesde, zevende plek. Waardoor de, door de reverse grid dat, je, dat we dan weer niet bij elkaar in de buurt staan. En, uh, dus tot nu toe zijn we elkaar weinig tegengekomen. Ja, Oké, okay, maar ik bedoel ook uh, qua snelheid en tijden en dat soort... Oh zo, nee. Dat, uh, nee, er zitten een paar tienen zitten maximaal tussen. Dus dat scheelt eigenlijk ook niks? Nee, dat scheelt heel weinig. Uh, nou ja, goed, uh, lange afstandsraces. Uh, die, uh, die vind jij wel leuk op deze manier? Ja, op deze manier zeker weten. Ja, kijk, uh, de vorige ging ook al. Uh, ging ook, was ik ook op uh, nummer 1, uh, lag ik. Helaas werd dus ik dan tweede. Maar uh, ja, het is wel mijn ding. Ik vind het wel leuk ook met een pitstop. Het geeft toch wel wat spanning. En je moet toch ook nadenken in de auto. en een tactiek bedenken. wat is slim, wat is niet slim. Nou, deze keer heb ik het gewoon uh, goed uitgepakt. Dus. Uh... Nou, op naar maandag dan. Ja, dankjewel. Pizza, Wordt hier al gezegd dat dit een Gameboy is, maar dat is helemaal niet zo. Goed, uh, we gaan even serieus uh, praten over uh, de derde plaats van uh, Sandra van der Sloot. Want uh, is het dan in die slotfase toch nog een beetje loeren op een foutje van uh, Ronald? Uh, maar uh, kon, je er, kon je zelf nog een, uh, misschien nog een aanval plaatsen? Nee, sowieso is met de clear wat heel moeilijk om in te halen. Dat is, uh, ja, dat is gewoon al, al, al jaren zo dat die autootjes rijden. Dus ja, dan blijf je wel de druk ophouden. En dan proberen, als het lukt, dat hij dan een fout maakt. Dat deed hij al een paar keer. Maar dan was het net, ja, als je maar het gras erop houdt... dan zijn alle kliniekjes even snel. En dan maakt het niet uit wat voor lijn je rijdt. Maar nu ging hij hier in de Gerlachbocht zelf eraf. Dus uh, ja, dat was nog wel even gevaarlijk. Want je weet niet waar hij dan heen gaat. Dat had nog zo'n snelheid. Dus dat ging nog maar net goed. Ja, en dan is het gewoon heel goed opletten. En ja. dan patst het maar voorbij. Ja, inderdaad. Want hij, hij kwam over het gras aan dat had ik zoiets van, ja, ik moet hem niet inhalen. Want hij komt zeker weten, ga je de baan erop? En dat ging net vlak voor me, toen ging hij nog dwars. Had ik zoiets, het was nog maar één gaatje. Dus uh, daar uh, ging ik dan uh, doorheen. Dus uh, toen lag ik derde jaar. Wat zegt dit nou eventjes uh, over waar jij nu staat? Doe jij gewoon, ja, je doet natuurlijk gewoon uiteraard vol uh, mee. Maar je wil natuurlijk uh, toch ook wel even dat hoogste treetje nog ergens halen. Nou, het is gewoon sowieso lastig. En daar heeft iedereen wel last van. Maar... Uh, dat, er, dat, er een, dat we een reverse crit hebben. Uh, ik had tweede getraind en dan moet je al zevende starten. En met zo'n drie race ja, dat is bijna niet haalbaar. Dus je mag dan al in je handen klappen dat je, dat je dan op het podium komt. Dus dan zegt het inderdaad toch wel iets over jou dat je vanaf die plek met gelijkwaardig materiaal, maar dat zeg je niet, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan zegt het wel eens. Ja, ik had ook al een goede start. Ik had gelijk al twee man of zo al, uh, te pakken met de start. En volgens mij heb ik zelf nog één iemand ingehaald en dan stagneert het. Dan blijf je daar. En dat is het, uh, het nadeel aan de reverse grid. Dat je dus de langzamere deelnemers voor je hebt. En dat het gewoon heel lastig inhalen is. En als je dan uh, een zeven of achtste getraind hebt. Dan mag je dus als eerste of tweede vertrekken. En dat is natuurlijk met zo'n 25 minuten race wel makkelijker. Prettig, de bekomstigheid is in ieder geval gewoon lekker meedoen met het kampioenschap. Ja, en gewoon punten halen en uh, de concurrenten hebben nu niet zo goed gescoord. Ja, Chile dan wel, maar ja, dat, uh, hè, dat is één, dus dat, uh, maar we gaan allebei hartstikke goed en uh, we proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Motiveren jullie elkaar ook binnen de team? Ja, absoluut, ja, ja, ja. Dat is heel duidelijk merkbaar. Ja, het is, gewoon, uh, het is gewoon leuk, het is gewoon super. Zijn nou weer ik ik win, we zijn allemaal even blij en ook voor elkaar natuurlijk. Dus eh, het is ook super gaaf als ze nou een keer gewonnen heeft. Goed, dankjewel voor zover. Ja, oké. Okay. it like a shot penetrating through your body uh, arm rhythmically we must uh. with that pop mix up what's up what's up so yes yes fresh yo y all, y all. you know we never stop we never rest, rest yo y all, y all. So the black abuse to keep it funky fresh yo y all, y all. and we won't stop until we get you till we get you say so yeah Several times, uh, heavy rotation played by every kind, uh, radio station blessing every mind. Uh, we cross the boundaries like every day, whop it, by, by, by, the whoppy, bobby, bobby, the on the Fae. We got, we got, time magnification, time magnified like every day. So yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all. The black abuse keep it funky fresh, Now And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say so yeah. it. my daily operation. operation Gotta put in work in this crazy occupation operation. Gotta keep it moving that's the motivation gotta ride the waves and keep a tight relation with my team keep it moving and doing it right I'm up in the lab every day, day till daylight day. that's the way things move in this monkey business we took our old samba song and remixed it a minha frente que eu quero passar pois o samba está animado o que eu quero é este samba Over de Black at Peace met uh, Mas Canada. Nelson Valkenburg, zoon van, inderdaad, Geva Racing aan het woord met Jaap Koper en Willem van Densen. Ja, hij staat uh, bij ons, uh, gaat een uh, monsterweekend uh, uithalen. Le Mans en de uh, Masters, dat valt in één weekend samen. We hebben het over Nelson Valkenburg, een uh, commentator hier op het circuit. Wat, uh, wat is de uitdaging daaraan? Zo snel mogelijk tussen punt A en punt B uh, bezig zijn? Nee, in vier dagen ga ik 40 uur commentaar doen uiteindelijk. Dat betekent drie dagen met de masters en uh, 15 uur van Le Mans. Bij so solliciteer je dan niet een beetje naar het uh, Kindersboek of Records? Nee, nee, nee. Ik vind wel, ik ben heel blij, mee. het viel zo samen en dat kan je niet laten schieten. Hè? Dat, uh... Nee, het is uh, iets moois. Uh, je hebt het Spa, heb je het verslag ook gedaan? Uh, Eurosport, we horen je vaker daar. Hier op het circuit, uh, dit seizoen ook uh, volledig uh, aanwezig. Maar daarnaast natuurlijk, uh, ja, we kunnen er niet omheen. Geef uh, Formule Fort, hoe staan de zaken daar? Ja, een beetje een dubbel gevoel. We hebben... Het gaat heel erg goed met Melroy. We vandaag uh, twee keer de pole position gepakt met een. De fantastische tijd. Ik bedoel, de is de snelste Formula Ford tijd hier ooit gereden. Dus daar kan ik heel tevreden mee zijn. Maar het feit dat we niet met Luc Glanzhoek aan de start staan, doet wel een beetje zeer. En dat is, uh, het is een kwestie van gezondheid in het geval van Luc. Het is iets uh, wat een lange speelde bij Luc. Ik weet van de winter was hij hier met testen en na drie rondjes uh, was het een uh, bokser uh, die nog oud geslagen was. Koorts, uh, weet ik veel wat allemaal. Wat heeft hij precies, weet je dat? Nou, het heeft lang geduurd voordat er ook maar eigenlijk een soort diagnose was. We wisten het echt niet en de doktoren wisten het niet. In Duitsland en in Engeland konden we het niet vinden. Maar uh, het lijkt erop dat een er parasitaire infectie is en die wordt dan nu uh, volledig bestreden. Maar ja, zolang zodra je iets moet bestrijden word je eigenlijk alleen maar eens zieker. En dat is er nu bij Luc aan de hand. Ik heb ja, gewoon moeite met zijn bed uitkomen. Het lijkt heel erg op, op vijver, maar daar ook nog zware griepsverschijnselen bij. En dat eigenlijk al zeven maanden. Dus dat, dat is, hij is niet in staat om te rijden. Dus hij moet, zijn prioriteit moet nu liggen bij gezond worden. Want dat kan nog wel heel lang duren voordat het helemaal goed is. Maar hoe reageer, reageer je dan als team daarop? Ondersteunen en zeggen van... Nou, die plek is gewoon voor jou. En er niks aan de hand. Vertrouwen geven, zodat hij in ieder geval niet... Moet overhaast om snel weer te herstellen? Nou kijk, we hebben natuurlijk... Uh, eigenlijk was het paas al bijna tegen beter weten in wat betreft zijn gezondheid. en We hebben geprobeerd met minimale inspanningen zover te komen. Maar uiteindelijk uh, moet, is, is dit maar racen. En hij moet gezond zijn. En daar heeft hij de steun van het team in. Ja, wij hoorden woensdag, uh, kwam het hoge woord van de doktoren eruit dat race niet verstandig was. Dus dan moet je op zoek naar iets anders en een andere optie. En... Ik bedoel, uh, wanneer Luc uh, volledig gezond is en weer uh, in staat is om te racen... dan uh, moeten we gewoon uh, met de tijd zorgen dat het weer goed komt. Het is ook altijd nog weer een financiële kwestie en al die andere dingen die meespelen. Maar uiteindelijk uh, heeft hij wel in die keren dat hij heeft gereden laten zien... dat hij bij ons in het team uh, op zijn plek is. en ja, hij is, uh, hij is gewoon niet gezond genoeg om te racen. Dit weekend uh, zien we eigenlijk... Uh, hij is bij jullie geloof ik een rijderscoach, Nicky Posturelli uh, in die auto. Is het de bedoeling dat hij uh, verder gaat dit seizoen daarmee? Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Dit was, uh, ja, een noodgreep ja, is het gewoon. We, moesten, we moeten die tweede auto op de baan hebben. En uh, ook voor het kampioenschap voor Melroy is het belangrijk om zichzelf te kunnen meten met iemand in het eigen team. Want anders sta je op een eiland met je data en dat schiet niet op. Uh, nu heeft hij een hele snelle coureur naast hem die eigenlijk als rijderscoach nu nog beter zijn werk kan doen. Omdat hij weet waar, één op één waar hij het over heeft. Dus Nicky die stapt op vrijdag voor het eerst in en die zit continu bij de snelste. En vandaag in de kwalificatie maar een paar tienden achter Melroy op de tweede plek. Dus die laat eigenlijk ook wel weer zien wat voor een goede coureur dat hij is. Ja, dat is zonder meer. Dat zien we aan het minimale verschil tussen de twee. Wie ook laat zien de goede coureur is zeker Melroy. Hè? Dat jullie hem op het laatste moment binnen hebben gehaald voor de paasen. Had je toen de hoop dat het zo goed zou gaan met hem? Ja, kijk, ik ken Melroy natuurlijk al heel erg lang en... Hij heeft wel wat mooie dingen laten zien in de, in de anderhalf seizoen... dat hij Fumlefort heeft gereden in de ZT-klasse. Alleen uh, ja, zonder testen met Paas aan de start uh, komen... hadden wij niet verwacht dat het zo zou gaan. Uh, dit, ja, dat uh, overtrof alle verwachtingen, hadden we echt niet verwacht. En nu zegt hij, ja, ik moet werken aan mijn kwalificatie. En nou zet hij zo'n pole position neer, een waanzinnige tijd ja, Dan bewijst hij gewoon dat, het, dat hij eraan kan werken. En, en dat is een andere dimensie. Als je goed bent, oké. Okay, maar als je jezelf kan verbeteren, dat is nog veel belangrijker. Dus dat, dat doet hij nu. En uh, ik denk dat als hij, uh, als hij gewoon zijn hoofd erbij houdt. En daar is hij goed in. Dat heel kalm blijven. Dat dat helemaal goed komt bij hem. Ja, en ook de persoonlijkheid, hè Melrooy. Ik bedoel, vorige week kom ik hem om uh, kwart voor acht tegen op een oude rotfiets uh, vanuit Hoofddorp met een helm uh, onder zijn hand. Want toen mocht hij meerijden in de Westfield. Dat zegt ook iets over zijn gedrevenheid om die autosport maar te bedrijven. Nou ja, dat is sowieso uh, een heel mooi voorbeeld. Maar het feit dat hij na Pasen elk weekend bij ons aan, uh, aan zijn eigen auto heeft gewerkt. En om die auto beter te leren begrijpen, is uh, laat ook maar weer zien uh, hoe, goed het daar, ja, hoe goed hij daarin is. Ja, even nog over jouzelf. Uh, het uh, leven van spiekeren hier op het circuit. Is dat uh, nou toch iets uh, wat je toch heel graag doet? Ja, dat heeft me wel gegrepen hoor. Ik vind het heel erg leuk om te doen. En hier op het circuit is het heel anders dan bij Eurosport. Uh, bedoel, je hebt veel meer ambiance en je ziet veel meer. Ik vind het alle twee heel erg leuk om te doen. En uh, ja, dan uh, komend weekend uh, heb ik echt niet te klagen met Le Mans en uh, de Masters. Maar uh, ik ben heel erg blij. Ik vind het echt leuk om te doen. Uh, valt jou nou als uh, speaker hier ook nog het een en ander op aan de sport zelf? Uh, is, is het toch uh, weer even uh, weer wat uh, veranderd uh, ten opzichte van al die andere jaren? Nou, ik heb het voordeel dat ik sowieso alles al keek. Ik, eh...